Topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapscentrum. Jouw klus kan altijd door. Score vandaag nog de scherpste deals op Milwaukee Slagmoersleutels. Beleef de mooiste verre reizen met 333 Travel.nl. Boek nu en reis verder.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 Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6E. Ontdek meer op mazda.nl. 58 nieuws 10 uur. Goedenavond. Ik ben Eva Floon. Er zijn nog meer speelgoedpoppetjes met zand teruggeroepen omdat er asbest in kan zitten. Eerder deze maand werd er al alarm geslagen over asbest in speelzand en vorige week riep de Action ook al poppetjes met zand terug. Het gaat nu om de poppetjes van de firma Toy Toys. De twee mensen die vanmiddag dood werden gevonden op een vakantiepark in Limburg... zijn niet door een misdrijf om het leven gekomen. De politie wil niet zeggen wat er dan wel gebeurd is. Eén van de lichamen werd in het water gevonden, de ander lag aan de kant. Het is NEC gelukt om de derde plaats in de eredivisie over te nemen van Ajax. De wedstrijd tegen Sparta eindigde net in 1-1 en dat was genoeg. Die wedstrijd zou eigenlijk zondag gespeeld worden... maar moest na zeven minuten gestaakt worden omdat het zo hard sneeuwde. En luchtvaartmaatschappijen kregen tot dit jaar nog gratis uitstootrechten... maar dat voordeel komt nu te vervallen. En dus moeten ze kiezen, betalen voor die rechten... of flink investeren in duurzaamheid. Hier zie je wel dat duurzame luchtvaartbrandstoffen nog zoveel duurder zijn dat met deze prijzing, dat het nog steeds eigenlijk goedkoper is voor de luchtvaartmaatschappijen, om gewoon te betalen voor de uitstoot. Ja, dat zegt iemand van een onderzoeksbureau tegen de NOS. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft droog vannacht, maar in het noorden kan het wel gaan vriezen. Ook morgen is het droog, met af en toe een zonnetje. En dan is het tussen de 1 en 5 graden. En tot zover het 50 nieuws. Eva, dankjewel. Krijgen de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen, wel één flitser. Dat is op de A2 richting Den Bos bij Nieuwegein. Kijk de paal 71.2. 18 plus speelbunds. Ja? Echt serieus? Oh, nee, wat een geld! 50.000, tot verdikken we? Ben jij de volgende pascode loterij winnaar? Heerlijk, pap, deze pagetti Pomodoro. Ja, met gegrilde courgette. Mm, Toen we denken aan die vakantie in Italië? Of dat pleintje bij het knusse restaurantje onder de warme zon met die Ober. Oh. Nee, niet die Ober. Zullen we deze zomer weer? Mooi. ik vind het hier veel lekkerder. Grand Italia. Thuis in Italië.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 538 Koningsdag in Breda met onder andere... Roxy Dekker, Lucas en Steve, Snollebollekes... Chef Special, Rondé en Afrojack. Tickets voor het grootste Koningsdagfeest van Nederland. Koop je nu. 538.nl slash Koningsdag. Windfarm. Serious go Dat is het geluid van Windfarm Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmd. 38, zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ah! Jordi Warner. En zometeen antwoord op de vraag, wat was er eerder? Spotify of YouTube. Eerst Max en and Andy Grabber The Thing I Love. Bandy, won't you take me home.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 En Sarah, don't leave op 5 de jacht. En in kip of ei, de vraag: wat was er eerder, Spotify of YouTube? Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Oh, het, de op het ei. Rick, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Heb jij uh, Spotify, abonnementje uh, Ja, ik uh, zeker. En een YouTube-abonnementje, dat kan tegenwoordig ook. Eh, uh, nee, nou, geen abonnementje, maar uh, ik kijk wel regelmatig YouTube. Ja, precies. Dan uh, aan jou de vraag. Wat was er volgens jou eerder, Spotify of YouTube, Rick? Ja, ik denk dus YouTube. Oké, okay. laten we beginnen met Spotify. Muziekdienst via waar bijna iedereen zijn muziek luistert. Spotify werd bedacht door een Zweeds duo... later als streamingdienst gelanceerd voor een groot publiek in Europa. Het veranderen hoe mensen muziek luisteren... door legale streaming een normaal alternatief te maken. Dan YouTube, het platform waar je begon met het kijken van de niezende panda. en Later vond je er alles van tutorials tot vlogs. YouTube werd opgericht door drie voormalig Paypal-medewerkers... en al snel een van de grootste videohostingsdiensten ter wereld. Het zorgt ervoor dat iedereen video's kon uploaden en delen, wat de internetcultuur enorm heeft beïnvloed. Nou, en dan even de balans opmaken. YouTube komt uit 2005. En Spotify had ik overigens ook niet verwacht, hoor. Zo dicht bij elkaar. Uit 2006. En dus was YouTube eerder! Yeah! Oh, sorry. Hij nou, e wist e het. Nee, ik neem helemaal jouw rol over. Mijn rol? Dit is helemaal niet mijn rol. Noem. Nee, jij juicht toch altijd normaal heel hard. in Oh, ja. Yeah. Ja! Ja. Ja. Ja. Maar Rick mag het hartstjuichen, ja, want die had het goed. Ja, lekker. Rick. Van, van harte gefeliciteerd. Als ik nog even ja, een tipje, tipje mag geven. Maar toen ik deze tip net gaf, toen lacht Eva mij uit. Er is een hele vette een miniserie op Netflix over Spotify. Over hoe dat ooit is ontstaan. Dat is echt heel, heel vet verfilmd. Nou, Rick, als je je, nou, je nog eens is... verveelt... dan kan je je nog erger vervelen met de tip van Jordi. Ah. Nou, dat is echt heel vet gedaan. Geloof me, geloof me, Rick. Geloof me. En Rick, nog een hele fijne avond dan, hè, vanavond. Ja, ja, Yo, goed, doeg, doeg, doeg. En dan hoor je nu hier op 8 Teddy Swims met The Doors. RUMORS 538 after time, after time, your chest Walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold, breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Yeah. Never gonna know, never even try. Do it for your country, do it for your name. 'Cause there's gonna be a day when you're yeah. standing in the. Yeah, yeah, We believers, be leaders, we astronauts, we champions, be truth seekers. We students, be teachers, be politicians, we preachers. We preachers, yeah. We believers, we leaders, we astronauts, we champions. Je hebt tafel show met de script Will I Am en Hall of Fame. En hier is Haven met Iron. Sabrina Carpenter, Espresso. Hoorde je op vijf Jacht? En zometeen. Het nieuws bij mij. Uh, beoogd staatssecretaris van Berkel. Je hebt het misschien wel meegekregen. Die stopt nu ook als Kamerlid. omdat er allemaal dingen niet klopten aan haar CV. Maar daar blijft ze nu niet de enige in te zijn. Hoor je zometeen? Zin om echt verrast te worden? Kom dan naar de huishoudbeurs. Ontdek meer dan 300 shops met nieuwe producten. en aanbiedingen die je nergens anders vindt. De dag uit waar je blij van thuis komt.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 Easier to play But I won't look back right On a Love like that No I can't Pretend I don't Know your body like the back of my Down size 3a. Show. Jordi Jordy hier op de plek van Bas en Dylan met Eva. Je Bruno Mars en I just might. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws. Over je werk. Ja, je hebt het denk ik wel meegekregen... maar die uh, beoogde staatssecretaris van Financiën... Nathalie van Berkel van Sir. de D66... Die, uh, die gaat het nou allemaal niet meer doen. Ze wordt ook geen Kamerlid meer. Omdat ze dus gesjoemeld heeft met haar cv. Er stonden allemaal opleidingen op die ze niet heeft afgemaakt. En er stond ook dat ze naar de universiteit was geweest... terwijl ze had die uh, betreffende opleiding op het hbo gedaan. Uh, nou ja, allemaal niet vrij. Maar, nou blijkt, zij is lang niet de enige die dat heeft gedaan. Want één op de acht Nederlanders, die liegt op zijn cv. Dat blijkt uit een onderzoek van de nieuwssite De Ondernemer. Over het algemeen is dit vaker iets wat mannen doen dan vrouwen. Ja, je zal het altijd zien. En de top drie van onderwerpen waar dan het meest over gelogen wordt... is op drie vaardigheden, ja. dus of je goed kan uh, nou, bij in ons werken uh, kan monteren op een bepaald programma oh, maar ja. of je met Word overweg kan, dat soort dingen. Twee privéinteresses vond ik bijzonder. Ja, ja je, dat je misschien jezelf hele interessante hobby's geeft. <lacht> ja, ik zit ook. Te... Ik ben ook wel benieuwd naar één, maar wie controleert dit ook? Ja. Oh, blijkbaar is dat bij D66 ook echt... Ja, fina nou ja, de privéinteresse zal zijn worst wezen. Maar ja, als je liegt over je vaardigheden... en dan komt dat altijd uit. Heb jij een uh, cv eigenlijk? Of... Ik heb een cv, ja. waarom zou je dat niet hebben? Onderhoud je die ook nog steeds? Nou, ik heb hem nou een tijdje niet meer geüpdate. Jij? Nou, ja, maar mag je LinkedIn als cv meerekenen dan? Ja, heb... kan je doen. Nou, nou ja, ik heb wel ook een A4'tje. Echt? Ja, maar het. je moet toch soms solliciteren ergens? Ja, maar... De, de, ik ja, in de radio-dj-wereld is dat ja. misschien anders. Maar wij, wij gewone kantoorklerken... Ah, ja. die uh, moeten zit echt af en toe nog wel eens... met de papiertjes op de proppen komen. Ja, ah, nou, toch op? Zit mevrouw nou, hier achter de microfoon? Lekker in de achter de, radio de microfoon te vertellen. Ja. Uh, nou, de, de, de allermeest uh, vertelde leugen... gaat over werkervaring. Dus eigenlijk uh, wat mevrouw Van Berkel ook heeft gedaan. Ja, ik vind het nog steeds bizar... Dat, dat, om even terug te komen inderdaad op mevrouw Van Berkel... is dat D66 eerst... en ook Rob Jette eigenlijk voor camera... zeiden we, ja, we waren op de hoogte... En, maar goed, het is achteraf... Of misschien toch wel een groot probleem, dus we nemen deze stappen. En nu zeggen ze inmiddels van: 'Nou, we waren misschien toch niet helemaal op de hoogte van hoe erg het was. Ja, ja, een beetje rommelig allemaal, hè? Beetje rommelig wel inderdaad. Ja. 538 uh, avondshow Jordi en Eva hier met direct zometeen. Maar eerst muziek van de bank zitten. Jouw hits hoor je op 538.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 K en ik tover een mail. mail. Voor de huizen die ik heb, vraag ik twee keer zoveel Ben een simpele jongen, hou van Brabant Wat jullie maken in een jaar, maak ik met de zonnebril Vijf keer in de ziggo, maar is ik nooit verkeerd. verkeerd Vroeger scorend, vermogen, ben het eerste verleerd Vraag hem om foto's, want de zusje is echt fan Voor kids een idool, en voor groep ben ik best man Veel dagos in de scene, maar geen een als de mijne In mijn oerhoes kan ik straks met Freddy gaan rijden Investeer in S&P, geef het niet uit aan bottels stapel gek op stapels, als de burners op wortels Mijn leven niet te vangen in de Story. Ik ken Roxanne als Beckham en Victoria. Ik zeg eeuw. Ik zie mijn haarlijn elke dag naar voren Ik Het dan ik span. Met het spektietje kijken en alle dikzakken willen op me lijken. Niet zo gek, want we pakken al die prijzen. Het regent nu zo hard dat we kopen zonder kijken. 538. Radio 538. Hey, wij zijn direct. Jouw hits, jou. Everyone could do it. There was nothing to it. And you only had to listen to yourself. Skip in class and be moving. In patches on blue jeans, in the land of teenage dreams and cheap motels, oh. superhero suicide. Streets ablaze. We To yourself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 3, 8. Zo meteen meer de quiz over vandaag. Met jouw kans op 100 euro. Wil je meedoen? Dan moet je wel de kwalificatievraag goed beantwoorden. En die heeft Eva voor je. Ja, Jamai Lohman die vindt het winnen van Maestro een verrijking voor zijn leven. Maar welk programma won hij in 2003? Weet jij het antwoord op deze vraag? Welk programma won Jamai Loman in 2003? Stuur je antwoord in en maak je kans op 100 euro zometeen in de quiz over vandaag.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 volgde door het bosfietser en jezelf.